Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft geen enkel begrip voor voetbalsupporters... die op de tribune roepen en schreeuwen. In reactie op de wedstrijden dit weekend zei hij tegen RTL Nieuws... dat voetbalsupporters hun bek moeten houden... als ze in een stadion zitten en naar een wedstrijd kijken. Dit weekend ging het mis bij Feyenoord Twente, PSV Emmen... en ADO Den Haag Groningen. Schreeuwen, juichen en zingen in stadions is vanwege corona verboden... Je moet het gewoon niet doen, het is heel dom, zei Rutte. Eerder waarschuwde voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad al... dat het juichverbod niet te handhaven is. Burgemeester Schuiling van Groningen wil dat studenten in de stad... zich beter houden aan de coronamaatregelen. In een brief aan de studenten vraagt hij hen... Uh,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 Bijna alle aandeelhouders met Nederlandse aandelen van Unilever hebben ingestemd met het samenvoegen van de hoofdkantoren in Rotterdam en Londen. Unilever wil volledig Brits worden en het hoofdkantoor in Rotterdam opheffen. Volgende maand stemmen de aandeelhouders van het Britse onderdeel daarover. Uit onderzoek van het CBS en het Kadaster blijkt dat de waarde van koopwoningen blijft stijgen. In augustus waren de woningen 8,2 procent duurder dan een jaar eerder. Het is de grootste landelijke stijging in ruim anderhalf jaar. Op een bouwplaats in het Limburgse dorp Heel boven Roermond is een hoge bouwkraan omgevallen. Er zijn geen gewonden. Het ongeval gebeurde rond half één.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 Ik wil deze aflevering van Zandvoort op zaterdag te beginnen met de muziek uit de jaren 80 van Sister Sledge en Frankie. Do you remember me? Het is 7 over 2 Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer door. Studio Tollweg Tina. En we zijn uh, Albert Jan en ikzelf. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag.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 Daarnaast hebben we, was vanmorgen onze burgemeester te gast bij uh, Goedemorgen Zandvoort... en sprak daarmee sprak, uh, samen met Roy Dongen, onze presentator... over uh, de, hetgene wat uh, gisteravond allemaal op televisie... en wat iedereen wellicht al gezien heeft en gehoord heeft... over de nieuwe coronaregels en uh, wat dat dan uh, voor een ieder gaat betekenen. Uh, onze collega Jaap Koper is er vrij geweest om het, uh, om het interview in tweeën te, te, te, te splitsen...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 die daaraan deelnemen. En, uh... Heeft uh, Jan uh, nog een uh, rol daarbij of niet? niet nee, nee Jan, uh, Jan niet meer. He helaas trouwens, want vanmorgen was er een historische race...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 Uh, en uh, ja, nog veel meer sport wellicht. Ik, wat ik, wat, ben ik wat vergeten? Nou, de Tour natuurlijk. Nou nee, de Tour hebben we gehad. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... Uh, naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En tussen de info door, zo op de zaterdagmiddag ook. Lekkere muziek waaronder des van Wommik en Wommack. Nog lekkere zomerse klanken van Wommerk en Wommerk en Teardrop. Zo dadelijk gaan we de week doornemen. Maar eerst deze gauwouw van Robert Palmer. We were the best of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 The shape is gauwouwen van de klas weer eens uh, terug te horen op de Zoonvoortse Radio. Je hoort de Rak de Kersba. We gaan nog een Nederlandstalige plaat draaien en die is, jawel, van Raccoon. En daar het weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst deze, de echte fans. Waar je van hield, is niks meer om op te vertrouwen.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 Man. Je lokt de baas niet uit de tent Dus zeg me...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 En officieel over twee dagen is het echt voorbij. Voorbij met de zomer is now hey Dat is die Springfield, het waarschijnlijk over het tweede gedeelte van volgende week. Want de komende dagen hebben we nog prachtig na zomer weer. Je inderdaad met de single The Summer Is Over. Zo gaan we naar voetbal toe, naar Joop van Eers. De wedstrijd, de weekwedstrijd, SV Soport tegen Edo. terugkijken in hele oude playlisten. Daar kom ik deze plaat nog tegen, Albert Maar dat spreken we wel over jaren geleden, hoor. Dat is wel een mooi overgang. Ja, toch? Ja, met Bianca Horia en Half van Middits. Het is negen uh, over uh, half drie. Normaal gesproken met uh, Joop van Nissen uh, contact, maar daar hebben we nog even geen verbinding mee. Nee. Dus we gaan eventjes naar uh, vanmorgen toe, of eigenlijk vanmiddag. Want toen was uh, David Molenburg uh, te gast bij onze collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja, en hij sprak daar met Roy Dongen.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 Maar er wel weer mogen blijven maar er om één uur dan weer uit moeten zijn. Ja, nee, dat, dat klopt. Dat, dat is gisteren vanuit Den Haag afgekondigd dat ja. dat in die zestal regio's gaat gelden. Um, ja, dat uh, inderdaad om twaalf uur um, mag er niemand meer binnen. En dan moet het licht aan en om één uur uh, moet dan iedereen ook uh, vertrokken zijn. Um, ja, dat, dat geldt dus voor het Kermerland, uh, net zoals in Amsterdam en, uh, en Haaglanden.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 Ja, het is wel een mogelijkheid om mensen langer in de gelegenheid te stellen. om, uh, om buiten op een terrasje toch uh, van een handje te kunnen genieten. Ja, ja, maar ik bedoel zeker dan in de Haltestraat heb je niet echt wel uh, echte grote terrassen. Met het Kerkplein is dat natuurlijk nee. geen probleem. Daar kun je je terras makkelijk verwarmen. Uh, maar die tijdelijke terrasjes is dat wat moeilijker. Maar dat mag ook. Ja, dat, dat, nou, daar goed, dat laat ik zo zeggen. Dat is ook een kwestie van uitwerking. Ja. Uh, en uh, er is gewoon heel duidelijk afgesproken waar terrassen mogen staan.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 Ja, kijk, eh, het lastige is dat, dat eh, je, je ziet inderdaad dat er bepaalde clusters zijn waar eh, besmettingen ontstaan. En dat is op het ene moment eh, is dat in verzorgingstehuizen, eh, we krijgen al keurige overzichten per dag. Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat er bij bedrijven uitdraken zijn.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 Toen er heel veel mensen tegelijkertijd naar Zandvoort wilden, hebben we ook dat middel ingezet. Um, maar goed, het, uh, je moet als gemeente dat het, uh, ja, uh, die kanalen zoeken waar je de mensen ook kan, uh, kan bereiken. En gaan we nu ook uh, bijvoorbeeld wat meer doen voor, uh, in deze omgeving voor de uh, mantelzorgers en dergelijke. Zoals u misschien weet ben ik zelf ook een mantelzorger. Uh, en nog steeds uh, krijgen we als mantelzorgers geen mondkapjes, jelletjes om je handen schoon te maken als je een oudere komt uh, verzorgen. Nee, dat euh, euh, als, als, als dit was op dit moment geen specifiek uh, uh, nee. beleid voor. Oh. Nee. Uh, wat wel zo is, is nee, dat er uh, wel uh, nagedacht uh, wordt... ...om met name ja, mensen in kwetsbare uh, situaties zitten. Dus dat kunnen mensen zijn die zelf of een broze gezondheid hebben... <lacht> dus ...dan wel uh, zorgen zijn meer in de gelegenheid te, te bieden... ...om uh, ja, op bepaalde momenten in een rustige omgeving te kunnen winkelen... En, uh hoe heet het hun, hun boodschap te kunnen doen. Um, maar goed, het is ook uh, uh, heel uh, ja, zeggen, primair ook aan de, de winkels en de retail zelf, om daar ook op in te spelen. Maar daar gaan we in ieder geval wel, en uh, dat is ook onderdeel van de maatregelen die gisteren en af, afspraken over gemaakt. Oké, okay, ja, dat was dus eigenlijk al deel 2 van het interview. Dus dat hoorde je al dat ik het daarover had. Maar goed, daarover straks nog veel meer van onze burgemeester David Molenburg. Eerst gaan we luisteren naar deze klassieker van Trick En I want you to want me...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 Gelukkig wordt er inderdaad uh, weer gevoetbald en daar gaat het ja, om. Eindelijk, uh, vanavond is er ook weer basketbal. Uh, morgen is er hockey, alleen het is uit. Basketbal is vanavond thuis. Maar goed, uh, we, zijn, we, we beginnen weer een beetje los te komen. Ik hoop dat het zo blijft.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 Nou ja, laten we hopen dat het uh, allemaal goed gaat... en dat we gewoon uh, lekker kunnen gaan voetballen, Joop. Ja, nou ja, we zijn begonnen. We spelen nu in de uh, 18e minuut. En uh, het is tegen Edo. Dus het is eigenlijk uh, een derby. Edo was vorig jaar ene laatste. En Zandpoort, die stond bovenaan toen we stopten met de competitie. En toen heeft de KFB besloten dat niemand gaat promoveren... niemand gaat degraderen. Dus we spelen tegen dezelfde teams als vorig jaar...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 Wat dat betreft uh, staat er wel wat op het spel natuurlijk. Nou, nee, dit is, is alleen maar puur om meer aandacht in het Hanovs-dagboek te krijgen. Dan krijg je een groot verslag met een foto erbij. Normaal aangesproken zijn het kleine verslagen. Uh, zonder foto. Uh, vaak ook nog een één, uh, één verhaaltje, de alle, alle, alle puts. Ja, dat gaat zo goed. Ja. ja, ja, ja. Wat is fout voor die keeper Nee, Wat is fout voor de de keeper die wil die bal wegwerken, die geeft een punter. Die bal schiet uh, uit zo hoog, ik denk we gaan ja. een meter of 20 hoog. De bal komt weer terug, hij laat hem door zijn handen schieten. En ik denk dat het Salim Vertoet is. Dat betekent dat het Salim is geweest. Ja, Salim Vertoet. Uh, die uh, kan die bal uh, heel simpel achter die keeper werken. Zo lekker, scorebord op 1-0. Nee, is 1-0. Ongelooflijk. Dit, dit komt echt als een donderslag bij de Hemel in de doelpunt, hoor. Nou ja, we hebben hem uh, lekker weer mee kunnen nemen op de radio, uh, Joop. Dus uh, ook dat nog. <laughs> ja, ja, ja. De eerste wedstrijd weer en, en, en meteen raken, op. Dus, ja, uh, nou ja, doen we goed. Dat zo, zo gaan we gewoon uh, voorlopig even door. Joop, we spreken je ja, zo meteen uh, zo rond en nabij kwart over drie weer. En dan uh, uiteraard weer een doelpunt voor SV Zalvoort. Graag tot zo en bedankt voor dit moment. Ja, graag gedaan. Tot straks. Tot straks.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 Dat zei voorzitter Gerrits van vakbonds BOA-ACP vanochtend op NPO Radio 1. De buitengewoon opsporingsambtenaren willen ook samen met de politie voorrang krijgen bij het testen. Gerrits zei dat thuiswerken voor veel medewerkers geen optie is. Premier Rutte heeft geen enkel begrip voor voetbalsupporters die op de tribune roepen en schreeuwen. In reactie op de wedstrijd dit weekend zei hij tegen RTL Nieuws dat voetbalsupporters hun bek moeten houden als ze in een staat. Stadium...